9 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. In de Gazastrook zijn drie ter dood veroordeelden opgehangen. Volgens Hamas is dat gebeurd in een gevangenis in Gazastad. Een van de geëxecuteerden had de doodstraf gekregen voor collaboratie met Israël. De andere twee waren veroordeeld voor moord. Sinds 2007 heeft Hamas het voor het zeggen in de Gazastrook. Na de verdrijving van president Abbas zijn elf doodvonnissen voltrokken.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 Wij hebben de juiste online professionals. Someone, voor serious online business. Online. Boek ook je KLM-tickets op... Vliegwinkel.nl Voor interim online professionals kijk je op someone.nl E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Ik ben Xander Stalenhoef...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 Nogmaals, goedenavond. Live hebben we nog steeds het basketbal. Den Bosch tegen Groningen, Leon Kersten. En met het oog op de play-offs moeten beide teams winnen. Maar er is maar één ploeg aan de winnende hand. En dat is Groningen en Den Bosch. Leiden, ruim en comfortabel. 49-37. En we hebben verder dit uur de aandacht voor Parijs-Roubaix. Wielrennen morgen. En de bekerfinale morgenavond in de Kuip. PSV Raakles.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 down jack me up shoot me out flying down the highway looking for the moon On a rainy night, steep grade up ahead, slow me down, making no time. But I gotta keep the road. Those are windshielded wipers, slapping out a tempo, keeping perfect rhythm with the song on the radio. But I gotta keep the roadin'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 Begin van de middag vertrok de spelersbus van Heracles bij het Polmanstadion in Almelo... om koers te zetten naar Rotterdam voor de bekerfinale van morgen. Honderden supporters kwamen naar het stadion om hun helden uit te zwaaien. Een reportage van Edwin Cornelissen. Binnenbij, man! Ja, Peter Bosch is oh, jarig. Ik denk, wat een drukte hier. Ik denk, nou, de feest. eerst. Zo druk is het bij het stadion van Heracles. Gebakte bij, helemaal geweldig. Een bekertje erbij. Ja. Ah, dat bekertje, hè? daar gaat het om natuurlijk. Natuurlijk, ah, die is voor ons. Dat is dan makkie. Hallo, tegen PSV? Ja, PSV, kom op. Ja, we komen sowieso zo met op, zo op die beker thuis. Als maak ik er zelf in. <laughs> ja, dan maak ik er zelf wel in. En anders is Peter Bos nog een jarige? Dan blijft hij hier Rotterdam. Staat er op? Ja, staat er op? Okay. De spelers die komen aan bij het stadion. En die moeten natuurlijk nog even snel op de foto. Uh, volgens mij was dat Peter Roen en Duarte? Ja, alles bij de hand, alles meegenomen voor de grote reis? Ja, alles is meegenomen voor de grote reis. En uh, hoe is het met de zenuwen? Tot nu toe vrij rustig. Ja? nee. Want, uh, het leeft wel hier, hè? we zien overal politie, veel mensen op de been. Uh, Almelo is er klaar voor. Klopt, wij ook, dus uh, dat is alleen maar goed. Ja? Als underdog? Misschien wel favoriet. <laughs> nee, gewoon als underdog. Ja. En uh, ja, hopelijk. Uh... Kunnen we zondagavond lachen. Pas even op ja, even verderop. Pas op, pas op. Meneer, pas op. meneer. Oh, er dan gaat een klep omhoog. Want op deze zaterdagmiddag opent ook de venture op deuren. Met speciale merchandising. Meneer, wat wilt u hebben? Okay. Even een nieuwe cap koop, hè. een nieuwe cap? Ja, zeker, dat moet gebeuren. Ja. Heb je voor mij een uh, witte XXL? Jonge dame. Wat, uh, wat hebben we hier? Uh, dat is uh, de finale sjaal van uh, Heerlijk Les allemaal voor de Beker. Even kijken, er staat bekerfinale 8 april 2012, PSV Heracles, met natuurlijk de afbeelding van die beker. Die kunnen de mensen hier inderdaad gaan kopen. We hebben verschillende verkoopdagen gehad deze, deze week en ook al begin, of eind vorige week. En uh, dat gaat lekker hard. Iedereen in de regio heeft het alsmaar maar over FC Twente. Maar dit is dus Heracles, hè? Ja, dit is Herakles. Die rode Heracles moeten we niet <lacht> De spelers die zien we niet meer, die genieten inmiddels van een lunch op het stadion. Wel staat er al de spelersbus. Mevrouw, ja, u bent de hoofdstuurt, hè? Hoe gaat de operatie in zijn werk zo dadelijk, het vertrek van Herakles? Geruisloos. Want het was geloof ik niet de bedoeling dat de supporters er allemaal achteraan gingen rijden, Dat is niet de bedoeling, nee. Geen, is... geen Twente zou ik maar zeggen? Nee, dat is ook de bedoeling dat er aan beide zijden van de bus vijf stewards met de bus meelopen... om alles uh, in orde te houden. Ja, om meelopers uh, tegen te gaan? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus uitzwaaien mag hier bij het stadion? Ja, inderdaad. Ja, en... inderdaad. Tot op zekere hoogte mogen ze langs de weg staan. Ja. Maar wij lopen aan beide zijden van de bus met vijf stewards mee. Hey en ook de voorzitter van de Heerenkles, Jan Smit, komt even kijken. Uh, het wachten is natuurlijk op de selectie. Heeft u al eventjes gekeken hoe de kopjes staan? Ja, ik ben even bij ze geweest. Ze, speelden zo, maar ze zijn exact om één uur gaan eten. Alles ligt op tijdscherm, maar ze zitten in eten. Ja, dat is een strak schema. Heel straks schema. Half, exact half twee, geen minuut later, geen minuut volgen, vertrekken we hier. Echt waar? Is dat zo belangrijk? Nee, maar op een bepaald moment, net zo goed als de wedstrijd om half drie begint... vertrekken we vanmiddag om half twee. Dat is een, een zaak van discipline. De bus gaat zo dadelijk dus richting uh, Rotterdam. Het is geloof ik niet de bedoeling dat er een hele stoet aan uh, supporters nu al achteraan gaat, hè? Dat is niet de bedoeling. We hebben wel vergunning gekregen. Normaal gaan we die, linksaf uh, de, de, de A1 op, noemen we de rechtsaf via Weerden. Dat is allemaal in verband met veiligheid. Ja, ik vind het een beetje overtrokken, moet ik je zeggen. Ja. Ik ben wel de man die zegt van die jongens... Uh, er gebeurt altijd wel iets, maar je moet wel de zaken in de hand houden, maar ik vind het een beetje overdadig moet ik je zeggen. Ja? Onze supporters zijn fantastische mensen die maken geen roadsoort, goed, meereizen naar Rotterdam. Dat is er vandaag dus niet bij voor de supporters van Hera Ze kunnen wel de spelers en de coach in de bus zien stappen, en dan een plek uitkiezen langs de weg bij het stadion om de bus te zien vertrekken. Dat kan! Wat hebben jullie nou op dat spandoek staan? De raam met de lippen. Wat betekent dat, meneer? Dat betekent dat ze ontzettend veel gras moeten verreden. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap. Zonder de bekers zijn we niet te verreden. je is wielig op de slagbank, hè? Oké. Okay. <laughs> Daar wil ik geen zout in de wonden wrijven, hè. Maar die wedstrijd van vorige week, Ajax, 6-0? Nee, maar ingecalculeerd. Ja, even rustig aan en dan... Uh, morgen is morgen in volle, hè? Het leven is mooi... Hallo! Wij gaan voor ga staan! Even uitzwaaien en dan morgen wat nog tijd erin. De ogen gericht op de wedstrijd van morgen en die beker meenemen en de kant op. Daar is die meneer. Daar is de pet. Hij staat u goed hoor. Ja, dat moet ook. En die heb je weer bij meer? Zo niet. De raam met de lippen. Door een reportage van Edwin Cornelissen uit Almelo. We gaan eens kijken bij het basketballen. Den Bosch, Groningen, Leon. Uh, de laatste maanden, als jij uh, op zaterdagavond een basketbalwedstrijd deed... dan zo in het laatste kwart draaide de zaak volledig om. Werden de bordjes verhangen, zou ik maar zeggen? Ja, het laatste kwart. Maar we zijn nog niet in het laatste kwart. Maar de bordjes zijn wel verhangen. Misschien is er al wat meer remoer op de achtergrond hoortbaar. Dat is duidelijk, want de stand is ineens. 54-51 voor de Mos. En uh, ik heb zelden een wedstrijd zo snel zien kantelen. Het was uh, met nog zes minuten spelen in dit kwart. Niks aan de hand. 37-49 voor Groningen. En dan komt er in vier minuten een 17-2 tussensprint van den Bos. Uh, is hij te verklaren? Uh, enerzijds niet, anderzijds wel. Want Peter van Paasen kwam van de bank. Die is uh, international, 2 meter 11 lang, 34 jaar. En, uh, die weet hoe het werkt. En hij is het hele seizoen geplaceerd geweest. Hij wordt net fit. Hij is 2 meter 11, zei ik al. Hij nam met zich mee Jeroen van der List, ook 2 meter. 11. Eh, afgelopen weken ook geblesseerd geweest. En die twee komen erin. En ineens krijgt Groningen onder de basket geen ruimte meer. Van buiten wordt er iets feller verdedigd. Die ballen gaan er niet meer in. De bos gaat rennen. En ineens is die wedstrijd compleet gekanteld. En nou, het is, het is zeker in de basketbalwereld dit seizoen al vaker besproken. Het Peter van Paassen effect. Zo noem ik het maar. Het is echt misschien wel de beste speler op de Nederlandse velden. Maar hij is op dit moment zo fragiel als glas. Er hoeft maar iets te gebeuren of hij is geblesseerd. Op zijn 34-jarige leeftijd met 2,11 meter. 11. Hij heeft natuurlijk een enorm lichaam. Maar als hij fit is zoals hij nu fit is, dan kan hij die ploeg op sleeptouw nemen. Nu een schot aan de buitenkant van Jesse Voren. Die gaat mis. En dan hebben we nog 40 seconden in het derde kwart. Het derde kwart dat begon met een stand van 32-43 en nu is het 57-53. Van Pasen nu aan de bal. Met het dribbelt met de rechterkant tegenover Evers Wyatt. Ooit waren het ploeggenoten bij Amsterdam. En die Wyatt maakt een fout op van Pasen. Omdat Van Pasen weet, als ik die bal blijf dribbelen, wordt die fout wel gemaakt. Ja, en dat gebeurde natuurlijk ook. En dan mag je twee vrije worpen nemen. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe deze wedstrijd gekanteld is. Die Maaspoort, die bijna uitverkocht is, iets meer dan 2000 man, was zo tam. Ja, als een pakiet die thuis in een kooitje zit. En uh, met mensen Groningen die hier zijn, ik denk zo'n 100, Die zaten op hun gemak te kijken en dachten, nou die overwinning nemen we mee. En daarmee ook de eerste plaats op de ranglijst. Want daarvoor moeten ze drie keer winnen, de resterende de drie wedstrijden. Maar zoals het nu gaat, is, uh, is er niks over van het hele Groningen. Van Pasen gooit de eerste vrije worp raak. Wat doet hij met die tweede vrije worp? Die gaat er ook in. En daarmee uh, neemt de voorsprong van de Mos toe voor het eerst deze wedstrijd. Zes punten voorsprong voor de Mos. 59-53. Bouke Mollema is in de ronde van het Baskeland als derde geëindigd in het klassement. En dat heeft hij vooral te danken aan een uitstekende tijdrit. In de afsluitende race tegen de klok werd hij tweede achter de Spanjaard Samuel Sanchez. Bouke, Gefeliciteerd. Ja, denk je wel. Hoe liep die tijdrit? Ja, perfect eigenlijk. Uh, vanuit de start uh, ja, meteen heel goed vertrokken. Het was, was voor mij een heel, heel mooi parcours. Uh, drie drie, drie steile klimmetjes en ook drie steile, ja, smalle afdalingen. En daartussen wel nog een stuk, uh, oh, ja, echt, echt een tijdritstuk zeg maar, op uh, grote, brede weg door. Maar ja, ik had vooral bergop en in die afdaling heel veel, heel veel wind gepakt. En, ja, ik, ik hoorde, hoorde, hoorde onderweg wat ik de snelste tussentijd had, dus daar krijg je al heel veel moraal van. En ja, had ik nooit verwacht dat ik tweede zou worden, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, want tijdrijden is toch niet jouw ja. eerste specialiteit? Nee, nee, zeker niet. Uh, eigenlijk normaal niet. Ik denk, dit is veruit mijn beste, beste uitslag als prof in een tijdrit. Dus dat, uh, ja, dat is een hele mooie opsteker. Ik had wel, wel veel getraind uh, op de tijdrit. ...deze winter. Dus ja, dan is het wel fijn uh, als dat dus ook meteen resulteert in een, in een mooie uitslag. Ja, het, het regende heb ik begrepen. Was dat een voordeel voor jou? Ja, dat was wel een voordeel voor mij, moet ik zeggen. Ja, ik denk dat ik relatief in, in, in de regen eigenlijk een stuk beter afdaal relatief dan, uh, dan in het droge. Ja, ik keek, we hadden gewoon goede banden, hadden we erop liggen. en Ja, ik voelde me gewoon heel fijn op de fiets. Ik, uh, ja, ik voelde me eigenlijk nooit, uh, nooit alsof ik risico's nam. Voor, me, voor, voor mezelf ging het gewoon echt... Uh, in de afdalingen nou dan gewoon heel soepeltjes allemaal. Dus ik denk wel dat ik daar uh, ja, mijn meeste tijd heb uh, Ja, Ook geen risico's in de bochten? Nee, ja, ja voor mezelf uh, viel het wel mee. Ik hoorde wel van anderen die, uh, ja, die vonden het toch wel uitzien alsof het uh, wel, wel echt op, op het uh, randje was. Maar uh, ja, voor, voor mezelf ging het gewoon, uh, gewoon heel soepeltjes eigenlijk uh, onder controle. Ja. Heb je alles eruit gehaald of denk je, goh, als dit nog was gelukt, dan had ik er nog meer uit kunnen halen? Ja, dat denk je altijd natuurlijk wel. Uh, misschien, misschien die rechte banen uh, met Wint tegen, zat ik wel echt te stoempen. Uh, maar ik denk dat iedereen daar had. Uh, dat ze daar had. En, ja, het is net jammer dat, uh, dat die Sanchez natuurlijk nog zes seconden uh, onderdoor duikt. Maar ja, weet je, die, de, daar doe je verder ook niks aan. En van tevoren had ik hier echt, uh, echt dik voor getekend. En ik ben vooral heel blij dat ik uh, ja, ook nog op podium in het eindklassement kom. Ja, sneller dan de wereldkampioen, hè, Tony Martin. Uh, uh, <laughs> dat is nogal wat. Ja, nee, dat klopt. Dat is me denk ik nog niet, nog niet eerder gelukt in een tijdrit. En ik weet niet uh, hoe vaak het me nog zal lukken in de toekomst, maar in ieder geval uh, één, keer, uh, één keer is wel heel mooi. Ja. Toen je vanmorgen wakker werd, had je toen in, in je eerste gedachte het podium moeten lukken? Nee, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, ik voelde me nog best, best vermoeid van uh, een zware rit uh, gisteren. Echt de hele dag uh, ja, zware, uh, zware rit volle bak bakken en je uh, slecht weer, dus dat, uh, dat zat me wel in de benen. En ik wist wel dat het parcours op zich ja, al, al goed was voor mij, alleen ja, ik dacht misschien, ik stond 11 dan vanochtend uh, voor de tijd. Dus ik hoopte wel in ieder geval dat tot die binnen te komen, misschien, misschien een keer uh, richting de top 5, maar echt uh, nog wat podium komen wat ik niet verwacht. Ja, dit zegt wel iets over je vorm, uh, wat staat er de komende tijd op het programma? Uh, naar nou de komende weken, uh, Amst Amstel Goldtree is natuurlijk de uh, belangrijkste Nederlandse wedstrijd. Dus daar hoop ik, uh, ja, hoop ik natuurlijk goed voor, voor de dag te, te gaan komen. En daarna Baspel en, uh, en Luik, Bas naar die drie, drie klassiekers zijn eigenlijk het volgende doel om rijden. goed te rijden. Ja, ja. En waar moeten we voor het eerst denken aan de bovenste podiumplaats voor bouken -Molleme? Nou, ik hoop dat het in een van, als in een van die drie koers uh, gaat lukken. Dan ben ik al heel, uh, heel blij. Dat begrijp ik. Buiken, veel sterkte en succes de komende week. Ja, dankjewel. No. Fingerfinger met I Follow Rivers. Ja, het is nu afgelopen. Nederlands Davis Cup team heeft in Amsterdam... de promotie degradatiewedstrijd voor de wereldgroep veilig gesteld. In het dubbelspel kwam Oranje op een veilige 3-0 voorsprong. Maar makkelijker was het niet. Het gelegenheidskoppel seisling Royer won de eerste twee sets... maar gaf de wedstrijd daarna volledig uit handen. In de vijfde set trok Nederland met 9-7 alsnog aan het langste eind. Marcel Mesker vroeg aan de teamkempen Jan Siemering de terugval in de wedstrijd te verklaren. Tegen de jongens zei ik ook van uh, een goed gebeten, maar niet, uh, maar niet geëxecuteerd eigenlijk. 6-3, 5-3 voor, 0-30 op de Zeurs van die Roemenen. Ik denk, nou, daar doordrukken. En dan gelijk beginnen in derde set gebeurde niet. moest nog een tiebreak gespeeld worden. En derde set draaide het alsnog om. Die Roemenen knokten zich in de wedstrijd en wij verloren de grip op de wedstrijd. Je zag het vertrouwen wegzakken. Uh, het werd op een gegeven moment een, meer een worsteling dan, uh, dan de tennis waarmee ze eigenlijk de eerste twee sets begonnen. En dan kom je zeker in de set nog twee keer een break achter. En dan denk je van, nou, dit gaat, gaat nog de verkeerde kant op. En uh, gelukkig, gelukkig wisten ze uh, zeg maar het maximale eruit te halen qua vechten. Want daar kwam het op een gegeven moment op aan. Weet je, als het dan niet fraai gaat, niet goed gaat, dan moet je knokken. En dat hebben ze in ieder geval getoond. Ik denk dat die ombekeerde met één te maken heeft dat die Roemenen veel beter gingen spelen. En de andere heeft denk ik te maken met dat Jules en, en Igor ook voor het eerst samenspelen. Dus uh, wat dat betreft is het fijn dat we dat uh, nu gedaan hebben. Want uh, hebben ze dit in ieder geval meegemaakt al voor de toekomst. Ja, want als je het vergelijkt met de vorige keer, had je Royer samen met Hazen. Uh, je hebt Seizling samen met de Bakker gehad. Uh, wat wordt nu het toekomstige Davis Cup dubbel? Nou, er zijn uh, veel mogelijkheden zoals je in de gaten hebt. En, uh, weet je, ik heb ook elke keer gezegd, er wordt vaak gezegd, van, nou, hij, is, maar, hij probeert maar wat uit en zo. Nee, ik speel gewoon op elk moment met het sterkst denkbare koppel wat ik denk dat het moet spelen. En dat is gewoon gebleken, in ieder geval de laatste tijd, dat dat nogal eens kan verschillen. Dat ligt ook vaak aan de vorm van de spelers. Die vorm verschilt ook nogal. En daar heb je wel continu mee te maken. Ik ben blij dat Royer in ieder geval in het team is. Want dat is wel fijn, een dubbel specialist erbij. En dat blijft ook wel in deze week. Hij heeft, zeg maar, Qua tennis was het wat minder van hem deze week. Maar hij blijft altijd dezelfde gozer. Blijft altijd dezelfde dingen doen. Hij blijft gewoon hard trainen. Hij blijft positief en blijft knokken. Ja, dat is wat je graag ziet en je hoopt dat die andere jongens dat ook blijven zien. Dat het niet, hè, Ook als het niet goed gaat, dat je dan toch uh, nog uh, alles op de baan kan brengen en die wedstrijd eruit slepen. Dus dat is positief. Hij kan met uh, Robin spelen, hij kan met, uh, met Igor spelen. Nogmaals, het zal een paar keer meer moeten gebeuren natuurlijk, want met Robin heeft hij al wat vaker gespeeld. Maar Timo is ook natuurlijk een reële optie en, uh, en ook die jongens kunnen nog eens een keer met elkaar spelen. Dus voorlopig kan ik daar nog niks over zeggen wie vast vaste koppel wordt. Luxe problemen eigenlijk, hè? want je hebt nu een brede selectie. Want ja, wat gaat het de volgende keer worden? Vorige keer waren het De Bakker en Hoete Galoen. Nu Zeiseling en Schorel. Wie oh wie? Nou, ik denk dat, uh, dat het ook een beetje aan de vorm zal afhangen. Hoe de jongens er in september voor staan. Hoe ze uh, de afgelopen maanden of de volgende maanden gaan spelen. Of de progressie in zit, ja of nee. En dat, dat, is de, dat blijft de uitgangspositie. Uiteindelijk zullen de beste vier spelen die in vorm zijn waarmee we de grootste kans hebben om te winnen. Ze hebben onderling concurrentie gekregen. Dus je hoopt alleen maar dat ze het niveau van zichzelf daarmee omhoog duwen. Dan ga je straks die promotiewedstrijd spelen naar de wereldgroep. Um, hoe kijk je daar nu naar uit? Wat verwacht je daarvan? Um, nou ja, we spelen tegen een van de acht sterkere landen die een die plaats voor de wereldgroep moeten veroveren. Dus uh, dat wordt uh, niet makkelijk. Welke landen? Um, nou goed, Zwitserland, Duitsland, uh, Zweden zitten erbij, Kazachstan, Rusland, Canada, Israël volgens mij. Hoe ver ben ik nou? Dan ben ik al redelijk in de buurt volgens mij. Japan. Japan. Ik weet niet of die geplaatst gaan staan, of uh, dat, dat is nog een beetje de vraag. Maar die kan je treffen. Nou, de meeste landen spelen we uit. We hebben Zwitserland thuis en dan moeten de twee geloof ik gelood worden. Ja, weet je, uh, het maakt eigenlijk niet uit. Ik denk dat je in die ontmoeting pas gaat kijken hoe, hoe je ervoor staat en of je dan eventueel klaar bent voor de wereldgroep. Deze wedstrijd die we nu gehad hebben moesten we winnen. Nou, die hebben we gewonnen. En we geven onszelf een kans in ieder geval om nu voor die wereldgroep te spelen en dat is, uh, dat is al goed. Wat was de grootste opsteker van dit weekend? Um, poeh, de grootste opsteken van dit weekend? Nou, ik denk toch gewoon de 3-0. Je moest, je moest hier winnen. Wat had alleen maar te verliezen. Nou, het werd toch uiteindelijk 3-0 na nou, een hele pittige dubbel, moet ik zeggen. Want uh, Ik had niet gedacht dat we nog 4,5 uur moesten strijden. Maar ja, uh, door naar de play-offs, dat is het belangrijkste. En dat zei Jan Siemering tegen Marcella Mesker... na de 3-0 winst van Nederland op Roemenië... En dat is waar moeten er nog twee partijen gespeeld worden. Maar 3-0, dan hebben we dus zeker gewonnen van de Roemenen. We gaan basketballen bij Leon Kersten. Misschien wordt het toch een spannende slotfase. De Bosch had een ruime voorsprong, 66-53. Daar is iets van afgesnoept door een driepunten van Jesse Voor. En is het nu 68 tegen 60. Acht punten verschil. Wel in het voordeel van Den Bos. En echt uh, slecht spelen ze niet zoals in de eerste helft. Maar Groningen heeft toch weer een piepklein beetje aangehaakt. Na nou, het een en ander aan personeelswisselingen aan de zijde van uh, Hakim Salem. Hij moest diep op zijn bank kijken om een vijf op het veld te krijgen die het beter voor elkaar kregen. Maar nu is het Stefan Wessels voor Den Bos. Die heel mooi vrijgespeeld wordt onder het bord. En daarmee loopt de match op naar 10. En over die marge moeten we het misschien nog even hebben. Want uh, in de onderlinge resultaten dit seizoen tussen Groningen en Den Bosch... heeft uh, Groningen nu twee wedstrijden gewonnen. Den Bosch 1. Maar het doelstander van Groningen is plus 12. Als Den Bosch die in deze wedstrijd corrigeert komen ze bij een gelijke eindstand op de ranglijst. Nou ja, bij 12 staan ze precies gelijk. Bij 13 komt de Bos boven Groningen. En dat is misschien nog iets om voor te spelen, want ja, het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Op dit moment 40-40-36. En met nog drie wedstrijden in de competitie kan het dus gelijk gaan eindigen. En kan dat doelstaldo, het onling resultaat, belangrijk worden? Nu een misser van Evis Wyatt die uh, de bal uh, uiteindelijk doet belanden bij Rogier Jansen... die het spel op mag zetten. En wat de Bos ook beter is gaan doen in de tweede helft... is de ring aanvallen van de Groningers. Nu Ty Wesley, maar die wordt geblokt. De rebound is voor Stefan Wessels. Paas naar buiten, naar Rogier Jansen. En door die ring aan te vallen uh, is er toch meer dreiging. Dat was in de eerste helft niet. Misschien durven ze niet, misschien lukt het niet. Dat is natuurlijk altijd bij de vraag. Nu weer Ty Wesley omhoog en die gooit hem er niet in. Die Wesley, de Amerikaan die eigenlijk een bar slechte wedstrijd speelt. Uh, pas twee punten heeft volgens mij. En nu is aan de andere kant de Groningen heel snel er vandoor. 70-62 met nog 4,5 minuut. En als Groningen deze wedstrijd verliest... zijn ze waarschijnlijk de eerste plek op de ranglijst kwijt uh, aan Leiden. Of die ploeg moet nog eens een keer verliezen, maar dat verwacht ik niet. Uh, in ieder geval lijkt het erop dat Den Bos gaat winnen. Rogier Jansen met een driepunter, die gaat er niet in. En de rebound is voor Wesley... Ja, het is een status quo een beetje. Den Bosch is beter, Groningen probeert het wel en die marge is nu belangrijk. Nog vier minuten, stand in het voordeel van Den Bosch, 70-62. Zelfs de Marit Balmeester is op Mallorca bij de wereldbekerwedstrijd... om de Prinses Sofia Cup als derde geëindigd. De regerend wereldkampioen in de Lezer Radiaal... sloot de afsluitende medalrace als tweede af. En door dit resultaat heeft ze ook vormbehoud getoond voor de Olympische Spelen. En dus, Marit, ben je gekwalificeerd, hè? Dan. Ja dankjewel, ik uh, wist eigenlijk van het vormbehoud dus niet precies hoe het zat, maar dat is automatisch goed gekomen, dus uh, daar ben ik wel blij mee. Ja, maar met jouw eerlijst, hoe blij ben je dan met de derde plaats vandaag? Ja, ik moet zeggen dat ik uh, dit evenement echt als trainingsevenement heb gebruikt, maar uh, het ging super goed, uh, veel uh, aan zachte wind gewerkt, en dat is veel geweest deze evenement. Uh, ik heb wel een paar domme fouten gemaakt en uh, gisteren van valse start, waardoor ik uh, wel erg voor achter de nummer 1 uh, kwam staan. Maar uh, ja, niet heel blij met de derde, maar het is, uh, was een, voor ons geen performance event, dus wat dat betreft hebben uh, we wel veel dingen geleerd en getest. Maar wat test je dan? Nou, het is vooral wel heel erg met starten bezig, dus je probeert verschillende dingen uit en soms uh, een beetje te scherp. Of uh, dat je verschillende boten kijkt om hun reactie uit te lokken. kijk hoe, uh, hoe verschillende boten op uh, verschillende uh, acties reageren. En uh, ja, soms sprak het heel goed uit en dus soms niet. Maar uh, daarvoor is het ook uh, een trainingsevenement. Ja, en wat heb je geleerd vandaag? Of is dat uh, te veel informatie meteen voor de concurrentie? Dat was natuurlijk de melrace en het was wel interessant dat eigenlijk mijn grootste concurrenten, Evie van Wakker. Uh, vorig jaar was ik eigenlijk elke keer dat ik één was, was hij twee. En nu stond hij twee ik drie. En uh, in plaats van dat zij uh, ging aanvallen voor nummer één, uh, ging zij uh, mij verdedigen voor haar tweede plek. Uh -huh. Dus uh, dat was wel opvallend, moet ik zeggen. Hè? Dus hij ging mij je matchrace om mij te proberen zo ver mogelijk naar achteren te uh, varen. Uh, ja, het is altijd wel opvallend dat zij liever voor mij is, dat ze het evenement vindt. Dus uh, ja, wel een goede leerles in zichzelf. Nou, misschien was ze jou wel aan het uittesten. Sorry? Misschien was ze jou wel aan het uitproberen. Ja, ja, misschien ook ja. Maar dan is het voor ons uh, beiden een goede leerschool geweest. ja Jouw coach is uh, Mark Littlejohn. Uh, heb je het toernooi al met hem geëvalueerd? Um... Ja, ik moet zeggen dat wij in deze periode echt best wel duidelijke doelstellingen hebben en uh, elke dag al uh, uh, bespreken en evalueren. En dat is eigenlijk een constant proces. En we gaan straks de World Cup in uh, hier. En dat is ons laatste trainingsevenement en daarna moeten we echt uh, gaan prosteren. En Ga je alle beker, uh, wereldbekerwedstrijden meedoen? Uh, nee, niet allemaal. Ik ga nu nog uh, twee meedoen. Dus de eerste eerstvolgende is hier. En hier. Dan uh, krijg ik het Wereldkampioenschap in uh, Duitsland. Mm -hmm. Daarna heb ik er nog een uh, wereldbekerwedstrijd op het Olympisch Water van En uh, daarna is al uh, de Olympische Spelen. Zeg, uh, sinds januari train je samen met Claire Blom, de nummer twee van Nederland in jouw klasse. Uh, jij gaat naar de Olympische Spelen, uh, zij niet. Waarom ben je met haar gaan samenwerken? Nou, het is uh, best wel moeilijk om een, uh... Betrouwbare, snelle trainingspartner te vinden die gewoon een duidelijk commitment heeft en die uh, onze trainingen aankomt. Uh, ik train veel met buitenlandse meiden en die vaak uh, die het laatst met afwaken op vastzeggen. En uh, aan Claire hebben we gewoon een snelle en betrouwbare trainingspartner. Dus nu en nu dan uh, vul ik dat aan met een andere... En, uh, een jongen uit Australië die straks komt helpen ook. Mm -hmm. En uh, nog de Vinsen. Dus uh, we proberen, we klaar het, het klaarst gewoon standaard en we proberen het aan te vullen. ...om om, uh, om ook tegen te varen. Oké, okay, Marit, uh, de lijn is niet heel geweldig, dus we maken een eind aan dit gesprek. Maar veel sterkte en succes de komende weken. Oké, okay, top, dankjewel. Hoi. Bye. Through me, yes, right through me. Don't you understand? Enjoy the silence van Dipesh Mode was dat. Um, Basketbal dan? Leon Kersten. De klok staat precies op nog één minuut te spelen. Echt oh, dat is nog minuut 20 20 20 20. 20. 20. <laughs> uh, Nou ja, nee, zeven halen we niet. <laughs> Ik kan wat scenario's voorstellen dat het <laughs> lang gaat duren. Bijvoorbeeld die ene waarin Evis Wyatt allemaal drie punten raak gaat schieten. De lange man van de Groningen schiet nu twee drie punten achter elkaar raakt. Waardoor die voorsprong van de bos terug is naar zes punten, 76 tegen 70. Uh, in ieder geval is daarmee die marge van 12, waar ik het zojuist over had, waardoor bij een ongelijk gelijk resultaat op de ranglijst uh, de bos Groningen voorbij zou gaan. Dat lijkt me niet meer mogelijk. Maar als de bos nu niet raak schiet, dan kan Groningen misschien nog langzij komen. Verpaasen mist een, uh, een hoekshot. En dan gaat Groningen uh, er vandoor. Brian de Vare zoekt Evis Wyatt. Die gaat weer voor een drie. Punter. Die gaat er niet in. En de rebound is voor Van Paassen. Nou, daarmee is denk ik een heleboel beslist in de basketbalcompetitie met deze bal. Deze wedstrijd zal de Mos dan wel winnen. Leuk en aardig. Maar omdat Groningen verliest, zal Leiden als eerste gaan eindigen. Gok ik zo. Want ja, er zijn natuurlijk wel wat wedstrijden te spelen. Maar Groningen heeft weer bijna heel het hele seizoen bovenaan gestaan. Net het vorige seizoen. En dan aan het eind van de competitie dan verliezen ze. En dan gaat Leiden met het thuisvoordeel vandoor. Da daar riekt het heel erg naar dat dat zal gaan gebeuren. Dan zal Groningen tweede gaan worden en de bos derde. En uh, daarmee uh, is een voor de hand liggende halve finale van de play-offs Den Bosch-Groningen. met thuisvoordeel voor de Groningers. Dat moet natuurlijk wel allemaal nog gespeeld worden. Nog 23 seconden in deze wedstrijd. Nog steeds 76-70. Maar er is een fout gemaakt door Frank Turner, de spelverdeler uh, van Den Bosch. En uh, dan moet Groningen twee vrije worpen gaan nemen met 23 seconden. Over die scenario's van zeven minuten gesproken. Stel nou dat hij twee vrije worpen raak schiet. Ja. En dan krijgen we een flinke pres. En dan gaat Groningen de bal afpakken. En dan scoren ze weer. Nou, dan gaan we aardig in de buurt van die zeven minuten. Komen, want dan gaat de coach van de Mos ook een time-out nemen. De eerste vrijworp, die gaat erin. En als je Groningen nu in dat vierde kwart ziet spelen, hebben ze zich toch aardig herpakt. Maar wat er in dat derde kwart gebeurd is, die ommekeer met die tussensprint van de Mos van 17-2. Of 22-4, het is bekeken bekijkt welk tijdstipje neemt. Een hele ramme ommekeer. De ja, eerste vrije woor van Wyatt ging erin en die tweede gaat er ook in. Nou, die begint ineens volop te scoren. En dan krijg je dus wat ik gebeurde, uh, voorspelde. De coach van de bos gaat de time-out nemen. Want hij staat nog maar vier punten voor met 23 seconden te spelen. Uh, en dan wordt er overlegd met de scheidsrechter wat er allemaal moet gebeuren. En er uh, dus, wordt, ja, wordt heel druk gediscussieerd uh, door scheidsrechter van Sloten en de speler van de bos. Maar uiteindelijk gaat die time-out één minuut duren. En dan komt iedereen terug op het veld, en dan is het toch nog een spannende slotfase. In de eerste helft dacht ik van niet omdat Groningen echt veel beter was. En de Mos speelde ja, met een lode last. Waar hij vandaan zou komen weet ik niet. Maar zo speelden ze wel. Ik merkte toen al op dat Groningen goed speelde. Maar de voorsprong eigenlijk te weinig was. Het was 11 punten bij de rust. En het hadden we 18, 20 kunnen moeten zijn. En dan krijg je in het derde kwart een enorme ommekeer Als Peter van Paas en Jeroen van der List van de bank terug het veld in komen. En in het vierde kwart trekt Groningen zich dan weer terug in de wedstrijd. Dan moet ik even kijken. David Bel... Ja, dat is misschien symptomatisch. Ze had de eerste helft 19 punten en staat nu op 21. Ja, dat zijn er nog maar twee in de tweede helft. En Evers Wyatt, die trekt nu de kar met 13 punten. Nou, iedereen komt weer terug het veld op. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Want Den Bos heeft de bal. En natuurlijk zal Groningen er alles aan doen om zo snel mogelijk aan die bal te komen. En misschien zelfs wel een fout te maken. Door Den Bos te dwingen naar die Vrije Worp te gaan. En uh, ik weet niet of jij de tijd bijhoudt, Ronald. Nee, maar, eh, je maar je zit in de buurt We van zitten... de vier, denk ik. Vijf. Ja, Vijf. ja nou, sta. Uh... Het kan nu heel snel afgelopen zijn. Maar het kan ook zomaar zijn dat we nog even lang doorgaan. Kijken wat er gebeurt. De Bos moet die bal innemen. Consalves Paas naar, ja, naar Turner. En die komt op zijn voet en die ketst de bal over de zijlijn. Wat een enorme blunder eigenlijk van de mos. Want dan krijgt Groningen de bal. En ja, is er amper een tiende van de klok af. En dan krijgt Groningen de bal. 76-72. Die moeten nog wel vier punten goed maken. En dat is niet makkelijk met maximaal een drie punter. Maar het kan natuurlijk altijd. Wesby. Wesby met de drie punter. En die gaat erin. Ja, die gaat erin. 12 seconden nog te spelen is het. 76-75. En dan moet uh, de coach van Den Bosch ineens zijn laatste time-out nemen. Ja, je zei uh, lang, een kwartiertje geleden, Ronald, van, uh, bij jou wisselen de bordjes nog wel eens aan het eind van zo'n wedstrijd bij het basketbal. Dat was toen al gewisseld. Maar wat doet Den Bosch hier nou toch? Ze staan heel ruim voor. 66-53 in het vierde kwart. En nu is ze ineens 76-75 omdat allerlei knullige dingen elkaar opstapelen. Het is echt ongelofelijk om te zien... Eh, het is wel leuk, het is vermakelijk, daar niet van. En het is spannend, dat maakt de boel goed. Maar het is wel een knulligheid als je de bal hebt en met nog 23 seconden spelen... en gooit het dan op de enkels van je medespeler. Waarom zou je hem niet in je handen gooien? Maar dat is misschien wat makkelijk geoordeeld voor mij hierboven in de zaal. Ja, eh, nou moet een bos op gaan passen. Want, eh, je zit nu over... op 5 minuten. Nou, nog 11,7 seconden. Eén eh, voordeel, alle time-outs zijn voorbij... Maar we zullen eens een scenario schetsen dat er heel snel een fout gemaakt gaat worden door Groningen... om de bos naar de vrije worplijn te dwingen. Dat weet ik wel bijna zeker. Dan gaat die tijd weer stilstaan. Gaat er één vrije worp in en dan gooit Groningen de bal erin. En dan hebben we zomaar een verlenging. Nou, het is helemaal geen ondingbeldig scenario. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Die González gaat de bal weer innemen die hem net op de voeten van Turner gooide. Van Paas in het veld, Jans in het veld, Wessels in het veld. Het zijn wel de mannetjesputters voor de bos. Ook de betere vrije worpschutters. En vijf goede vrije worpschutters voor Den Bos. Nou, eens kijken. Die bal wordt nu vrijgegeven. Gonsalves uh, moet de bal paatsen. moet hem wel paatsen binnen vijf seconden. Anders gaat hij zeker naar Groningen. Ja, en voordat de klok ook maar een seconde voorbij is, wordt er een fout gemaakt op Frank Turner. Ja, de coach Harting Salem van Groningen eh, appelleert terecht, want er is eh, twee seconden van de schotklok af. En zo lang heeft het niet geduurd voordat hij fout gemaakt werd. Hij heeft terecht eh, een punt om te discussiëren met de scheidsrichters. Maar blijkbaar hebben die allemaal niet op zitten letten, want ze sturen hem gewoon terug naar zijn vak. En hij heeft helemaal gelijk, er zijn te veel seconden van de klok af. Ja, eh, die zeven minuten, misschien gaan we er nog wel overheen. Ik ben benieuwd, Frank Turner moet twee vrije worpen gaan maken, eh, als het dat lukt. Want De bos in deze wedstrijd de vrije worpen. 15 op 23. Nou, snel uitgerekend 75 procent. En Turner schiet er deze wedstrijd 4 op 5. Nou ja, wij zullen maar één missen. En zelfs als hij ze allebei raakt, zijn er toch maar drie punten verschil. En Groningen heeft deze wedstrijd al 12 drie punten geschoten. van de 24. Dat is een aardig percentage hoor, die 50 procent drie punten. Iedereen staat nu op de bank om te kijken wat Frank Turner gaat doen. Ja, dan kom je dan vanuit Amerika naar Nederland gevlogen. Het zijn is tweede seizoen in de bos. Maar dit zijn hele belangrijke vrije orpen in ieder geval voor deze wedstrijd. En zeker ook voor Groningen, want als die hier winnen, dan blijven ze gewoon eerst in de competitie. Verliezen ze hier, dan gaat het naar Leiden. Dat durf ik wel te voorspellen. Ja, er wordt uh, van alles uh, uh, aan die klok gerepareerd. Want die moet ongeveer naar 10 uh, nog wat seconden. En dat duurt uh, blijkbaar even. Je ja, zit nu op die... 7 minuten. <laughs> ik wou het net zeggen, we gaan die 7 <laughs> minuten overtreffen op deze manier. Ja, dit is een eigenaardig fenomeen. De scheidsrechter en de man die de klok bedient, die zie ik met elkaar discussiëren van waar gaan we naartoe. Ik zou zeggen, zet hem gewoon op uh, 10.5 seconden. Ja, of het nou 10.5 of 10.0 of 11.0 is, uh, het maakt niet zo heel veel uit. Uh, die Vrije Worpen krijgen we eerst. En dan krijgt Groningen het laatste balbezit van deze wedstrijd. Waarom moet het allemaal zo lang duren? Nou valt bijna het hele scorebord uit. Er vallen alle scores weg. Maar nu komt er weer terug dat het 76-75 is. En de klok gaat naar 10 seconden. Ik ben benieuwd of we de rest ook nog terugkrijgen. Nee, verder is alle persoonlijke fouten zijn verdwenen. Dus de scheidsrechter zegt dat meneer Turner naar de Vrije worplijn moet... 4 meter en een beetje. En, uh, ja, hij speelt thuis, dus je zou zeggen hij moet ze raak gooien. Maar ja, met druk, hè, met druk daar gaat het om. 10 seconden, 76-75. De speaker zegt... Shh. Nou, de eerste zit erin. Ik weet niet of dat slim was van die speaker. Voor hetzelfde geld doet hij op het moment dat hij Turner wil gooien. Nou, hij moet er nog een raak gooien. En dan heeft Groningen de laatste bal van de wedstrijd. Om er wellicht een punter in te gooien en een verlenging uit te slepen. Turner voor die tweede gaat er ook in. Nou, Keurig, dat doet hij netjes. Is dus het 78-75. En wordt er gewisseld bij Groningen. Jesse Voren, een driepuntschutter, komt erin voor Jason Dorisso. Ja, ik ben benieuwd. Uh, David Bell, dat lijkt me de man die hem zal gaan schieten. schiet deze wedstrijd 5 op 8 drie punters. Uh, in de eerste helft dus 19 punten, na de rust maar 2. Maar ik denk toch dat hij de bal gaat krijgen. Brian is De het is het spelverdeling van het Nederlands team. Moet de bal opdribbelen, dat doet hij. Gaat naar buiten. Gaat De Mos dan een fout maken? Nee, Groningen verspeelt de bal. Een foute paas en Frank Turner vangt hem. En daarmee is de wedstrijd afgelopen. Oh, nou ja, dit uh, was een scenario dat ik niet gelijk had voorzien. Maar uh, onder de verdedigende druk wordt de bal verkeerd gepaasd. Komt hij bij de speler van De Mos en is het ineens over en uit. 78-75, uh, De Mos wint deze wedstrijd. Uh, Groningen kan de eerste plaats gedag zeggen. En De Mos zal waarschijnlijk uh, als derde gaan eindigen in de competitie. En wij gaan het hebben over de bekerfinale van morgen, PSV Heracles. PSV heeft een moeizaam seizoen, een dieptepunt het ontslag van de trainer Fred Rutte. Maar in de competitie hebben de Eindhovenaren een relatief eenvoudig programma... waardoor de landstitel nog niet uitbeeld is. Ragnar Niemeijer sprak op het trainingscomplex de hertgang uitgebreid met de technisch manager Marcel Brans. Die was verantwoordelijk voor de komst van onder andere Dries Mertens... Kevin Strootman en Tim Tafs. Maar inmiddels krijgt ook Brans kritiek. Startpunt van het gesprek is de bekerfinale. En Brans is duidelijk, bij winst wordt het geen groot feest... want de landstitel blijft het hoofddoel. Ja, ik denk dat het logisch is dat we in principe nog strijden op twee fronten. En uh, iedereen weet dat na de bekerfinale drie dagen later... de volgende wedstrijd gepland staat... En uh, ik denk dat dat het, uh, het verhaal erachter is. He, voor Erik Les is dit de kans om uh, de beker te winnen en daarmee Europees voetbal uh, te halen. Uh, PSV wil uh, ja, ten koste van alles die prijs winnen, maar wil ook uh, woensdag weer staan. En dan kom je, en het is erg cliché, maar laat ik hem even dan toch stellen bij het feit... de beker is niet het hoofddoel en dus eigenlijk een troostprijs? Nee, dat vind ik. Uh, dat zou ik te min vinden. Ik vind dat, uh, kijk, je merkt vaak dat het Bekentenoor wat minder leeft. Pas in de eindfase leeft het. Dat zie je nu ook aan de PSV-supporters. Zo'n uh, meer dan 16.000 mensen die daar naartoe gaan. Dus dan kan je niet meer praten over een troostprijs. Dat is een, uh, dat is een echte prijs. Maar oké, okay, we hebben ook nog een ander doel. En uh, daar willen we ook nog vol voor gaan. Wanneer wil je het seizoen dan omschrijven als geslaagd? Uh, kun je dat uitleggen? Uh, nou ja, in principe wil PSV altijd meedoen om, om de prijzen. Nou, dit is een prijs en uh, uiteindelijk is het doel voor PSV altijd Champions League voetbal in de competitie. Dus als je echt wil zeggen hè, dat alles geslaagd is, ja, dan zou je inderdaad uh, uh, de beker moeten winnen en, en, en Champions League voetbal moeten halen. Dat is wat PSV graag wil. Dat insinueert ook dat als het niet lukt om eerst of tweede te worden, dat het dan mislukt is. Ga je daar ook in mee? Ja, nou dan heb je inderdaad uh, hebben we niet de doelstelling uh, gehaald die we graag willen. We willen uh, graag Champions League voetbal spelen. En uh, kijk, je kan nooit vooraf zeggen je moet kampioen worden. Hè. Je wilt tot de laatste dag meestrijden. Nou, en dan hangt het van details af of je, of je daarin slaagt. Maar ik vind wel dat, uh, dat PSV aan zijn stand verplicht is om, uh, om dat als doel te hebben. En dat betekent ook als je dan Europa League zou halen uh, via de competitie, ja, dat dat niet uh, het bovende doel is. Hoe omschrijf je het jaar tot nu toe? Als we in de fase zitten waarin de prijzen worden verdeeld, een trainer vertrokken, er is commotie geweest, allemaal weer op de rit nu het er om gaat. Hoe zou je het willen noemen? Ja, het is een seizoen denk ik, met tegenstellingen. Het werd, denk ik, heel positief gestart. Er was veel vertrouwen in de selectie, de aankopen. Het fris gevoetbald, het veel gescoord. En uh, nou, uiteindelijk komen er ook wat teleurstellingen. En ja, de grootste teleurstelling is natuurlijk dat, uh, het ontslag van Fred. En dat is een hectische periode geweest. En geen leuke periode. Uh, uiteindelijk denk ik dat het uh, onvermijdelijk was en, en werd. En uh, nou, daarom die beslissing genomen. Nou, en dan weet je, heb je geen enkele garantie uh, dat het ineens beter kan gaan. Hey, er komen een aantal jonge uh, trainers voor de groep. Uh, wat je wel ziet is dat de druk uh, met name van, van het publiek wat anders wordt. En uh, daar wat anders op reageert. Ja, en dan hoop je uiteindelijk weer uh, succes te behalen. Nou, daarin is, is de bekerfinale natuurlijk een hele, hele mooie wedstrijd voor PSV. En uh, ik denk dat de bekerfinale winnen a een mooie prijs is. En B ook weer een boost geeft naar uh, de slotfase van de competitie. Voel je nou in je dagelijkse werkzaamheden, in je dagelijkse aanwezigheid op het stadion. Hier op de hertgang, jullie trainingscomplex. Voel je nou dat die druk... Waar al het over gesproken wordt in het voetbal, dat hij echt groter aan het worden is. Bedoel, merk je dat op je schouders? Ja, je weet. Kijk, als je het vergelijkt met AZ, dan is dat een uh, heel groot verschil. Uh, maar dat weet je. Als je bij een topclub gaat werken, uh, dat is ook de uitdaging denk ik, die, die je zoekt. Dat de druk daarin groter is. En ja, dat betekent ook dat uh, uh, de euforie als iets lukt ook heel groot is. Nou, daar, uh, daar steek je je nek voor uit. En die last draag je op je schouders. Maar dat weet je. Dat hoort bij een topclub. Want er is ook kritiek op jouw functioneren. Ik bedoel, het richt zich in eerste instantie vaak op de trainer. En dan wordt er gekeken naar de selectie en dan wordt er gezegd... ja, ze hebben zoveel in uh, de aanval, aanval het middenveld... zoveel geld geïnvesteerd, tientallen miljoenen. Maar ze zijn de verdediging vergeten. En dan kom je toch vaak bij de technisch manager terecht. Ja, natuurlijk. Van mij mag dat. En uh, Ik denk alleen het belangrijk is, is de kritiek ook gefundeerd. Uh, we hebben in de verdediging ook twee spelers aangetrokken met Timothy de Rijk. Die tot, op nog, tot nog toe denk ik zeker niet teleurgesteld heeft. We hebben achter Erik Pieters Jetro uh, aangetrokken. Die volgens mij ook uh, zeer zeker niet teleurgesteld heeft. En uh, ik denk ook niet dat uh, uh, het alleen aan verdedigers te wijten is. Hè. Je ziet dat Filip ook wat anders speelt. Uh, dat we daardoor ook uh, wat minder goals tegen krijgen. Ja, misschien is dat ook een oorzaak. Uh, daar moet je denk ik ook uh, kritisch naar kijken. Daarnaast hebben we voor volgend seizoen al een verdediger aangetrokken. Dus we hebben ook wel beseft dat we wellicht daar nog sterker kunnen worden. Alleen, ja, je kan niet alles doen. En wij moesten ook keuzes maken. En met name in de aanval, hè, daar vertrok Marcus Berg, daar vertrok Ballas Doetsak. Nou, dat waren toch 25 goals die, die verdwenen. Die moet je wel vervangen. Je zegt net, de Rijk heeft het niet slecht gedaan. Aan de andere kant, Fred Rutte was zeker ook in de openbaarheid altijd kritisch. En het maakte ook vaak de indruk dat hij niet zo zat te wachten eigenlijk op het halen van de Rijk. Uh, je knikt, betekent dat ook dat je je daarin herkent? Nee, dat, dat gaat dan heel snel een eigen leven leiden. Terwijl dat intern nooit, uh, nooit een, een issue is geweest. We hebben, als, we, als we spelers aantrekken, dan is daar de technische staf bij betrokken. En in, in bijzondere mate natuurlijk Fred. En wij hebben toen getracht in de zomer Jurgensen te halen. We hebben een poging gemaakt voor Mooisander. En, en ook Timothy stond op ons lijstje. En dat wat ik nu zeg, zo hebben we ook Timothy echt letterlijk benaderd. We hebben die mensen benaderd. Jij staat ook uh, hoog op ons lijstje. En uh, het lijkt toch haalbaar. En vanaf dag één heeft daar uh, binnen PSV iedereen uh, daarachter gestaan. Dus, en misschien is hij zeker kritisch geweest. Omdat, denk ik, heel snel Timothy in het elftal werd geschreven en geroepen. Terwijl die jongen ook nog moet wennen uh, aan de overgang ADO-Den Haag-PSV. Uh, en dat heeft Fred eigenlijk alleen willen beogen. Nu zijn veel mensen in de voetballerij gehaaid genoeg om op elke vraag een antwoord te hebben. Daar reken ik jou ook toe. Um, maar steek je wel eens de hand in eigen boezem en denk je... er zijn wel dingen die ik anders had kunnen doen... of die we als management anders hadden moeten aanpakken, toch? Tuurlijk. Je kijkt altijd kritisch naar, uh, naar ook, uh, de samenstelling van de selectie... de samenstelling van Staf, uh, al dat soort dingen. Ja, tuurlijk. En, en het is alleen heel moeilijk om dat vooraf te doen. Hè. Uh, Doe het dan eens achteraf. Bedoel, zeg nu eens dan wat je misschien dan anders... waar hadden andere accenten gelegd kunnen worden? Nou, wat je heel graag had gewild en wat, wat helaas niet gelukt is... is dat je in dit jonge elftal nog een echte routinier had gehad. Hè? La, een type als Van Bommel. Alleen ja, dan kun je heel kritisch zijn naar jezelf. Maar daar hebben wij denk ik alles aan gedaan om dat uh, te realiseren. Nou, dat is niet gelukt. Dat zou wel een, een, een factor zijn geweest die deze ploeg had kunnen helpen. Ik denk dat je gewoon heel realistisch moet zijn. Kijk, mensen roepen vaak dingen... Uh, die zijn gewoon niet haalbaar. PSV kan in geen enkel aanbod, in geen enkele aanbieding... mee met de bedragen die in Italië worden betaald. Dat is hetzelfde als hè, Gomez is ter sprake gekomen vorige zomer. Daar hebben wij een serieus naar gekeken. Nou, de vraagprijs was toen 9 miljoen. Ja, dan hoef ik toch niet verder te gaan onderhandelen. Dan weet ik ook nog dat het salaris van Gomez... absoluut drievoudig is van het maximum bij PSV. Ja, wat moet je dan nog doen? Dan kan ik wel Gomez terug willen halen... Nou, dan kiezen wij voor een optie met Titon. Nou, die heeft een blessure gehad, een pechvolle blessure tegen Ajax. Maar ik denk dat wij met Titon een, een, een hele goede keeper in huis hebben gehaald voor de toekomst van PSV. Laten we even de twee namen die we net noemden even snel erbij pakken. Van Bommel zei laatst tegen een collega van mij: Je hebt het vast gezien voorafgaand aan de Champions League, AC Milan Barcelona, dat er toch wel een opening was. Ik bedoel, het maakte een hele positieve indruk als je het hebt over naar PSV komen. Eerst even hij. Ik bedoel, had hij recht van spreken? Zit daar iets aan te komen? Nou, laat ik zo zeggen dat ik in moet ik het goed zeggen, december 2010. Vanaf dat moment heb ik contact met, met Mark. En dat contact is steeds gebleven. En, uh, nou, Mark heeft nu ook aangegeven dat hij pas uh, ja, aan de eindfase van de competitie... als de dingen ook bij Milan gespeeld zijn, beslissing zal nemen. En hij weet dat wij zeer geïnteresseerd zijn. Mark heeft ook aangegeven dat het een optie is om terug te keren. Het leek meer dan een optie. Ja, dat, dat is moeilijk. Als ik met Mark praat, dan is ook Milaan voor hem nog een optie. En uh, dat moet je ook gewoon realistisch, uh, realistisch in zijn. Ik, ik, dat is een keuze die, die Mark uitsluitend zelf maakt. En uh, hij heeft aangegeven dat hij pas tegen het einde van april die keuze zal maken. En wij zullen ons uiterste best doen om, uh, om Mark binnen te halen. Heb je het gevoel dat je er dichter bij bent dan vorig jaar? Hij is een jaar ouder, de druk wordt groter. Als hij terug wil keren, dan zal het een keer moeten, want je kunt ook als voetballer te oud worden. Is het wel, wat dat betreft, de grootste kans nu? Uh, als je het me nu vraagt, ja. Uh, als je het me in december 2010 had gevraagd, dan had ik gezegd: nee, in december 2010 had ik echt het gevoel dat het gaat lukken. En ja, een dag of drie, vier voor de sluiting van de termijn kwam Milan dat op dat moment ineens voor ons uh, in ieder geval uit de lucht kwam vallen. Uh, ja, ik, ik hoop er nu ook op, maar uh, ja, ik weet natuurlijk niet wat er aan de Milan-kant speelt. Ja, daar heb je geen invloed op. Het klinkt wel als het een of het ander. Of nog een jaar Milan of PSV. Nee, ik heb met Mark, laat ik zo zeggen, daar heb ik met Mark nooit over andere opties gehoord. Nee, van Mark is het inderdaad een uh, ja, van die twee richtingen. Gomez, noemde je zelf net ook, uh, is hier van de week als een soort van verloren zoon binnengehaald. Je kunt ervan vinden wat je ervan vond. Uh, wat vond jij erover eens van dat hij zich tijdens een wedstrijd van PSV. als een soort messias bijna, dat overdrijf ik een beetje, maar liet toejuichen door, door een vol stadion? Ja, ik moet zeggen dat ik het, het rondlopen niet mee heb gekregen. Uh, ik, ik was heel erg gefocust. Ik heb wel eens gehoord dat het juichen, maar ik dacht dat hij uh, op dat moment gewoon tribune zat. Dat bleek in de eerste helft ook, maar blijkbaar heeft hij tweede helft gelopen. Ja, ik denk dat hij onder invloed van mensen die dat hem, uh, hem daar meegetrokken getrokken hebben. Ja, is een beetje vreemd. Zeker als, als Titon daar staat te kiepen en Comas uh, en, en loopt daar achterlangs. Van de andere kant, ja, het publiek uh, reageerde positief op. De ploeg heeft er volgens mij niet echt last van gehad, dus... Uh, is hij in beeld? Ik, bedoel, ik heb je al horen zeggen van dat het niet zo is. Maar aan de andere kant, ja, dit soort dingen komen ook vaak niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, maar je weet ook. Uh, hij heeft nog twee jaar contract bij, uh, bij uh, Tottenham. Hij verdient een godsvermogen. En we hebben Titon. En we hebben Zoet die, die, die, die, die er aankomt. Je moet ook kijken naar datgene wat gaat komen. En, uh, Titon is 24, Jeroen is 21. Ik denk dat PSC voor de komende jaren twee hele goede keepers uh, in huis heeft. En dan kan het natuurlijk wel zo zijn dat er een soort van gunfactor in zit in Londen. Dat ze denken, nou ja, goed, hij zit hier voor een hoop geld op die, op die tribune. Het is goedkoper om hem ergens heen te laten gaan. En dan kan de situatie in voetballand vaak weer wijzigen. Ja, dat weet je nooit. Maar dat was vorig jaar ook het geval. Hè? Toen hadden zij de nieuwe keeper binnengehaald. Uh, aan hem medegedeeld dat hij uh, niet meer in beeld was. En de vraagprijs was 9 miljoen. Dus. En dat zei Marcel Brands. hij is technisch manager van PSV. PSV dat morgenavond in de Kuip om 6 uur tegen Heracles de bekerfinale speelt. We gaan op naar het NOS Journaal van 10 uur met Mariel Hachman. En dan nog een uur NOS Langs de Lijn. Tot zo.